Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse opsporingsdiensten hebben voor ruim 25 miljoen euro aan cryptomunten in beslag genomen. Criminelen gebruiken de laatste tijd steeds vaker bitcoins of ethereum voor hun zaakjes, zegt het Openbaar Ministerie. Darkweb aankopen, wapenhandel, drugshandel op het darkweb valt daaronder. Maar we zien ook steeds vaker dat criminelen in de offline wereld gebruik maken van cryptomunten. Dus we zien drugs de ene kant op gaan... ...en geld de andere kant op. En dat geld dat heeft diverse vormen, waaronder cryptovaluta. In deze zaak zouden de munten onder meer zijn gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Het OM heeft tientallen verdachten in binnen- en buitenland in beeld. Het is niet duidelijk of er al mensen zijn opgepakt. Vier op de tien vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld... ...zijn ook slachtoffer van economisch geweld. Ze mogen van hun partner bijvoorbeeld niet werken of moeten hun salaris inleveren. In de krant Trouw staat dat het waarschijnlijk om meer vrouwen gaat... lang niet iedereen weet wat economisch geweld is en dat ze daar slachtoffer van zijn. Ondanks de woningnood worden kantoren minder vaak omgebouwd tot huizen. Het afgelopen jaar waren het er ruim 10.000 en dat is 20% minder dan de jaren daarvoor. Vaak vinden ontwikkelaars het te duur, vertelt deze onderzoeker. Het leeft toch het beeld dat het complex duur en hoop gedoe is... Uh, terwijl eigenlijk gewoon überhaupt bouwen complex is en een hoop gedoe of het nou helemaal nieuw is of uh, kwart transformeren. Maar het heeft vaak ook voordelen omdat er bij kantoren al genoeg parkeerplekken zijn en er al internetkabels liggen. En de Amerikaanse senator Ted Cruz is boos op de neef van Pino, Big Bird. Heeft te maken met het coronavaccin. Big Bird was daar al erg nieuwsgierig naar. Oh, ja, that's right, Big Bird. En nu heeft Big Bird het coronavaccin zelfs gepromoot op Twitter. Kan echt niet, zegt de Republikeinse senator. Hij noemt het overheidspropaganda voor vijfjarigen. En is niet de enige. Meer rechtse mensen zijn boos. Een journalist van Fox News noemt het hersenspoeling. Onderzoek van het Amerikaanse RVM laat zien dat 10% van de besmetting in de VS nu plaatsvindt tussen jonge kinderen. Sinds kort mogen ze daar ook een coronaprik halen. Het weer, een weekje met rustig herfstweer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Er staat niet te veel wind en het wordt een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Na nou, een ongeluk op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam over Amstel nog 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden, maar daarvoor zijn drie rijstroken dicht. Je kunt ervoor kiezen om te rijden via de A10 West door de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 What would you little maniacs like to do first? Watching through my fingers Watching through my fingers Shuts my eyes and count to ten It goes in one ear out the other One ear out the other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 of the world if you're not in it what's gonna be left of the world oh every minute every hour i miss you i miss you i miss you more every stomach and each misfire i miss you i miss you i miss you more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 En welkom in het tweede uur. Dit was Goed Brief met Basilië. En uh, Gert-Jan, jij gaat praten met Martin Etterma over de nieuwe IVN-wandelingen. Dat klopt. Martin, ben je aan de lijn? Ik ben aan de lijn. Goedemorgen. Dat is mooi. Allereerst uh, bedankt dat je uh, uh, nou, gewoon aan de lijn wil zijn. <laughs> we hebben de laatste ja, tijd we regelmatig aandacht aan wandelingen van de IVN. Uh, dus in dit geval doen we dat met jou. Uh, mag ik beginnen met de vraag: wat is jouw functie binnen de IVN? Ik ben zelf uh, natuurgids binnen, dit, binnen het IVN Zuid-Kennemerland, dus ik doe diverse excursies, of ja, regelmatige excursies in de duinen. Uh, en daarnaast ben ik ook bestuurslid van IVN Zuid-Kennemerland. Dat is ook belangrijk. Ja, dat is ook belangrijk, want wij als bestuur wij eigenlijk de verschillende activiteiten van IVN uh, Zuid-Kennemerland. Ja, woon jij in Zandvoort trouwens? Nee, ik woon in uh, Harem. Oké, okay, nou dat maakt ons niet uit. Want ook daarmee hebben we een telefoonverbinding tot stand kunnen brengen. Dus wat dat betreft ah, helemaal goed. goed. Um, nou, er komen weer nieuwe wandelingen van de IVN. En wij lichten meestal degene eruit die voor zandvoort of die directe omgeving van belang zijn. Wat staat er op, uh, op het programma de komende tijd, de komende week... Uh, nou, in ieder geval, uh, zelf doe ik volgend weekend een, uh, een excursie in de duinen. Uh, ik weet niet uit mijn hoofd, uh, want er zijn wel meerdere activiteiten volgens mij. Uh, zelfs vandaag, zover ik weet, is er een, ja, ook een nationale werkdag in de natuurgebieden. En dat doet IVN Zuid-Kermerland ook aan mee. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat ze in het Thijsershof uh, activiteiten uh, verrichten. In Midden-Duin worden activiteiten verricht vandaag. Dus dat is best wel veel ook. Ja. En, ja, en de exacte details zijn allemaal op onze uh, website te vinden. En ook ons programma en dergelijke. Maar Je zou ons inlichten over de komende wandeling in Bloemendaal, dacht ja. ik? Ja, in Bloemendaal. Dat, dat is degene die ik zelf doe. Ja. Dat is het, uh, het rondje Oosterplas, noem ik hem. Ja. En, en het is altijd wel heel leuk. Mensen denken dat ik dan uh, strak langs de Oosterplas loop. Maar het is niet zo. Dat kan aan één kant. En het eerste gedeelte loop ik altijd een deel door de duinen. Ja, En daar vertel ik over verschillende zaken. Het ontstaan van de duinen komt aan de orde. En eigenlijk verandert de inzichten in de afgelopen eeuw. Want ongeveer een eeuw geleden stoof het zand nog in de duinen. En dat zijn ze toen eigenlijk gaan tegen gaan, uh, Door de planten van bomen en grassen en dergelijke. En nu zie je weer heel veel plekken waar het weer open gemaakt voor de duinen. Om de oude begroeiing en, en eigenlijk de dierenrijkdom terug te krijgen. Mm -hmm. En daar heb ik het tijdens mijn ronde over. Ja, en ook alles wat ik tegenkom, dat is per seizoen verschillend. En wat kom je natuurlijk tegen uh, dit goeie... seizoen? In dit seizoen, uh, nou ik hoop altijd uh, de paddenstoelen tegen te komen. Ja, ja. Uh, het is natuurlijk herfst en uh, gelukkig heb ik het afgelopen week, als ik even in de duin ben, zie ik weer overal paddenstoelen de grond uitkomen. Ja, ja. ja, ik was gisteren dus... even in de waterleiding Duinen en ik zie heel slecht, maar ik zag wel een plek waar ongelooflijk veel paddenstoelen stonden. Dus ja, het is nu is echt de derf... tijd van het jaar, hè? Ja, dat is echt dit tijd van het jaar. Uh, vroeger was het altijd wel wat vroeger. Dat viel mij op, want wij doen als IVN Zuid-Kennemerland. Uh, normaal begin oktober al de paddenstoelendag. En dan zie je wat minder. En de laatste tijd is pas eind oktober, begin november. dat het echt losbarst. Ja. En vooral is dat ja, de regen, vochtig, wat, wat minder warm. En dan uh, komen de paddenstoelen echt uit de grond. Dan las ik een artikeltje dat er een kok ergens was. die had uh, paddenstoelen geplukt voor zijn menu. En dat is toch verboden? Dat klopt, binnen de, de kermbe en ook volgens mij in de waterlijn in mij mag je geen... Uh, ja, eigenlijk mag je helemaal niets meenemen. Nee. Ik weet dat je... Want er is ook een, een, een, iemand die ik ken die doet wel regelmatig uh, wat pluk in de duinen. En je mag geloof ik een klein bakje, zo groot als een champignonbakje of zo, mag je dan meenemen voor je eigen gebruik. Ja. Maar niet meer. Je mag dus niet meer meenemen om dan bijvoorbeeld door te verkopen aan restaurants en zo. Maar deze kok had een hele grote familie. Dat mag dus niet. Nee, oké. Okay. Maar hoe, hoe wordt dat een beetje in de gaten gehouden? Nou ja, ik ben bang dat de boswachters uh, moeten uh, moet zien dat het gebeurt. Ja. moet ze tegenkomen? Ja, meer kun je eigenlijk niet zoveel doen. Helaas. Als gids heb jij niet de taak om op dat soort dingen te letten? Nee, nee wij zijn als IVN, IVN Natuurgids. Ja, wij zijn geen boswachters. wij zijn vrijwilligers. Ja. Wij kunnen dus wel uh, excursies doen in de duinen. Mm -hmm. En die moeten we dan aangeven, ook aan het Nationaal Park bijvoorbeeld. Die weten dat ik daar loop elke, elke keer. En ik moet, mensen moeten zich ook aanmelden via het Nationaal Park. Als ik daar een uh, rondje doe, dus mensen die volgende week willen meelopen... ...die moeten via de website van het Nationaal Park zuid kennemerland zich aanmelden... ...en dan weet ik ook dat, ze, dat er mensen komen. Dan, kun je, dan weet je ook wie het iets zijn? Dat weet ik niet, dat, dat wordt nog oh. niet doorgegeven. Dat vind ik altijd wel jammer. Ja, ja, nee, okay. Want als ik maar... een keer ziek ben of zo, dan kan ik ook niet afmelden namelijk. Nou. Nee, dat is nog, Oost... nog nooit gebeurd. Die Oosterplas, wat is daar voor bijzonder aan? Nou, wat het bijzondere aan de Oosterplas is. Uh, uh, het is geen natuurlijk uh, watertje, dat is ooit aangelegd. En dat heeft de reden dat uh, eigenlijk halverwege vorige eeuw. Toen was het vogelmeer gegraven om weer wat meer watervogels in de duinen te krijgen. Want werd er werd ook nog water gewonnen. Dus het waterpeil in de duinen was gedaald in de grond. En uh, mensen gingen ook in het vogelmeer zwemmen. En er kwamen te veel recreanten in de duinen. Die gingen overal met hun uh, handdoekje liggen. En dat wilden ze voorkomen. En toen hebben ze aan de rand van de duinen drie uh, zwemmeertjes aangelegd. En dat is het eerste is de, uh, bij de Lakens, het Spartelmeer. Ja. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is dichter bij Boermedalen Zee. Ja. Dat is het eerste. En dan hebben we het vet bij het bezoekerscentrum in de Kennembeduinen. En de derde is de Oosterplas. En die is dus ook gegraven om speciaal recreanten aan de rand van de duinen te houden. Oké, dus dan mag je wel zwemmen. Dan mag je zwemmen, dan mag je lekker met een handdoekje liggen. Op het gedeelte van de wacht. Want één kant is vrij voor de mensen en de andere kant is echt voor de dieren. Dus dat is afgesloten ook voor de mensen. Hoe ontwikkelt zo'n plas zich? Ik bedoel, komt daar leven in die plas? Nou, sinds het eigenlijk gegraven is, hebben ze toen wel jarenlang gestoeid met eigenlijk een soort met biotoop te krijgen. En het is langzamerhand gelukt. Er zwemmen ook vissen, waterplanten, de uh, goede waterledies. Maar ze vermoeden ook dat die zaden door vogels zijn meegenomen, in het water zijn gekomen en gewoon natuurlijk is ontstaan. Ja. En dan langzamerhand is er dus heel veel begroeiing rond de plas gekomen. Ja. En dat is nu eigenlijk best een rijk gebied aan het worden. Er zitten, uh, zeker tijdens de vogeltrek komen er veel watervogels ook langs. Ja, en, en, en ik zie regelmatig, als ik zelf ochtends vroeg de duinen in ga en bij de Oosterplas ben... dan staan er vaak de met water te drinken aan de, de rustkant, waar nou ja. de mensen in mogen komen. Dus eigenlijk een heel mooi stuk. Ja, hebben jullie daar oh. ook last van het overschot aan herten? Uh, in de Kennenbeduinen die daar wordt gewoon elk jaar uh, toch wel uh, in het beheer... door uh, Natuurmonument en PWM uh, herten afgeschoten, dus zodat het uh, ja, een mooi niveau blijft. En dat is natuurlijk in de waterleidingduinen... Eigenlijk anders geweest de afgelopen jaren. En het ja, en verschil zie je wel aan de biodiversiteit. Aan de, aan de hoeveelheid aan planten en dieren. In ja. de is die toch hoger dan in de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. En, en als we nou al die herten vanuit de waterleidingduinen naar de Kennemenduinen sturen. Via de brug kan dat? Nee, dat kan niet. Dat, dat, dat denken heel veel mensen. Maar die dat, dat is wel een hele leuke vraag. Die natuurbrug is ook aangelegd om juist uh, vooral kleinere dieren ook de overtocht te kunnen geven. En dat zijn met name bijvoorbeeld de hazelworm, eh, hagedissen, maar ook insecten, ook insecten. Want voor eh, heel veel insecten en kleinere dieren is bijvoorbeeld de, de zeeweg of de, de, weg, de zand voor het slaan, is al soms te, te lang of te breed voor hun om over te steken. Ja. Dus die natuurbruggen zijn er heel geschikt voor. Okay. En ze willen er eigenlijk dus nog niet de forse en de damwerten over hebben. Want op het moment dat de eigenlijk de, de beheerders van de kernbeduinen en het kraanslok... Ja. open zouden zetten, dan krijgen wij die overvloed en dan met, En dan moeten zij het beheer gaan, gaan intensiveren. Ja, oké. Okay. En dat willen ze natuurlijk nu nog niet. En dat is best een probleem. Ja. Um, we, ja? Ja, nou, ik word even afgeleid ja, ik door ik mijn techneut en mijn mede die zijn aan het zwaaien. Ah. Die hebben waarschijnlijk ook vragen, dat ga ik zo met ze even doornemen. Nou, niet, niet zozeer vragen, maar wel een uh, tijdplanning. En wat is er met de tijdplanning? Nou, we hebben nog drie onderwerpen te gaan, dus we moeten een beetje kijken. Oh, ik moet, oh nou, wacht, ik moet opschieten, snap ik. Nou, oh, die meer. Ja, ik had hem niet door. Um, waar kunnen mensen zich aanmelden voor deze wandeling? Nou, ze kunnen zich eens aanmelden via de website van het Nationaal Park. ja? Uh, en daar, daar, daar staat in de agenda, kunnen ze dan aanklikken dat ze mee willen doen. Oké, okay. mee willen lopen. En dat werkt heel mooi. Dan krijgen ze een bevestiging en dan uh, dat verwacht ik ze gewoon bij de ingang. Oké. Okay. Uh, aangegeven tijdstip. En er is nog ruimte? Uh, volgens mij wel, ja. Zover als ja. ik weet. De laatste keer dat ik keek was er nog ruimte. Nou, dan hoop ik dat veel mensen gebruik maken van deze mooie wandeling. En nou dan kijk ik even naar mijn collega's, maar ik ben bang dat die geen vragen hebben. Dan zijn wij compleet geweest. Nou, uh, Martin, bedankt. Ja, heel graag gedaan. Voor deze korte uitleg. En uh, nou, tot de volgende keer. Ja, oké, okay, tot de volgende keer. Okay.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 But rain, the place of snow, that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night. Het was birds met de Chef Special en als het goed is gaan wij praten met Erik Koning. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Fijn. Goedemorgen. Ja, ik doe het gesprek even. Vind je het erg? Goed ja, ja, ja. Goedemorgen. Ah. Ben je nog helemaal in de war? Nee toch? Oké. Hey, we gaan het hebben over de jaarlijkse verkiezing ondernemen van het jaar. Ja, je werd, het werd net aangekondigd. Van, hey, ben doet het gesprek, dus ik zit er maar, ah, ik oh. ben aan de lijn. Ja, nou, ja, ik <laughs> luister mee. In het programma staat mijn naam. Maar goed, maakt niet uit. We zijn onderling uitwisselbaar, min of meer. Ja, ja, ja. ja. Zeg, vorig jaar was er geen verkiezing ondernemer van het jaar, geloof ik, hè? Uh, nee, nee, nee. Door, ja. door, de, door de corona, corona ja. is, is 2019 natuurlijk de laatste, ja, uh, uh, ja het echte ondernemerschala geweest in de ja. haven van Zandvoort. En uh, vorig jaar hebben we wel, uh, en dat was eigenlijk een, een hart onder de riem, hebben we de prijs toegekend aan alle Zandvoortse ondernemers. En de uitreiking is toen gedaan door Ellen Vrij. Ja. Uh, en met, met mooie filmpjes erbij. Ik heb ja. er toen wat interviews gedaan bij de ondernemers. En we hebben echt gedacht van ja, weet je. Ja, moeten, moeten we nu dat beeldje dan in, hè, nog een jaar zeg maar, in de kast laten staan? Of kunnen we er nog iets mee? Doen? We hebben er een mooie, prominente plek gegeven eh, in het muziekpaviljoentje op het Raadhuisplein. En daar heeft ze, denk ik, vier maanden gestaan of zo. Op een mooie, onder een mooie stolp op een sokkeltje. En niet gestolen. Dus, en niet gestolen, ah. niet beschadigd. Het was, het was overigens wel een replica. Ah, ja. maar, des, maar wel een, bet des, des, een betrouwbaar publiek is het antwoord, hè? Nou, nee, desalniettemin, de, de ik, ik, ik was uh, aangenaam verrast dat daar uh, ja. uh, geen beschadigingen ja. uh, wat er ook aan gebeurd zijn. Dat dus, Nog even ja. ter herinnering: wie was de laatste echte winnaar van de ondernemersprijs? Even kort. Uh, uh, ABC en meer. De, de Bloemenzaak, Anja. In de Haltestraat. In de Haltestraat, ja. Oké, okay. en die heeft er ook veel profijt van gehad van dat winnaarschap? Ja, ja dat, dat, dat hebben ze eigenlijk allemaal. Dat is wel heel leuk dat we dat terugkrijgen. Sowieso, zeg maar, de exposure in de aanloop naar de verkiezing doet altijd heel veel goed. Ja. En, en sowieso daarna, uh, ja, weet je, ze zeggen eigenlijk allemaal van... ...ja, jeetje, dit, dit, dit heeft zoveel marketingwaarde voor mijn bedrijf. Dat is ja, bijna ook niet in eurotjes uit te drukken. Dus, en gratis, uh, hè? En gratis, ja. En, en dat, is dus, uh, dat, is niet, dat is niet de doelstelling van de prijs. Hè? Dat is puur de nee. waardering... Uh, vanuit het publiek, vanuit de jury... voor de ondernemer, voor het ondernemerschap. Maar dit is een mooie bijkomstigheid. Ja. Dan wil ik even naar de acht genomineerden voor dit jaar. Jij weet dat ik zelf ook een voorkeur heb... en die zal ik niet uh, te bedden brengen in dit geval. Dat mm -hmm. lijkt, lijkt me ook heel voorzonder. En Dat doen we niet, we zijn <laughs> volstrekt onpartijdig. Maar je hebt acht kandidaten. Kun je ze in volgorde van nummer acht en nummer één... even kort benoemen, wie en wat? Ja, hoor, ja zeker... Uh, uh, uh. Lola Roeg. kijk, eventjes een nuance. Uh, voorgaande edities. Uh, we zijn eigenlijk ooit begonnen, twaalf jaar geleden, met nou, volgens mij de Zandvoorten van het jaar. Toen werd het ondernemer van het jaar. Toen zijn we op een gegeven moment geswitcht naar onderneming. Om het bedrijf en eigenlijk alle mensen die in het bedrijf werken uh, op het voetstuk te zetten. En nu hebben we eigenlijk dit jaar... Uh, mede door de corona en, en omdat het een iets wat aangepaste versie is... hebben we gekozen weer voor ondernemer. Dus we gaan puur ook wel weer zeg maar, de ondernemer eventjes in het uh, zonnetje zetten. Ja. Uh, Lola, ruggen... Mag ik, mag ik nog heel even terug naar de, ja. deze opmerking die je maakt? Uh, mm -hmm. De ondernemer van het jaar is dus niet meer in categorieën zoals de laatste uh, keer... Nee, nee dat, dankjewel. Nee, dat is. Uh, we hebben natuurlijk voorgaande edities hadden we drie categorieën. Yes. Uh, horeca, retail en overige. Om daarmee eigenlijk uh, ja, alle soorten ondernemingen, groot, klein, alle diverse... Uh, daarmee te kunnen coveren. Uh, het, het hele evenement is natuurlijk nu gewoon gedownsized. Het is kleiner, het wordt er maar een hele kleine bijeenkomst. Uh, en we wilden er dus ook niet heel veel poespas van maken. In die zin dat we heel veel categorieën gaan doen. Dus we hebben gewoon, we hebben alles op één hoop gegooid. Uh, iedereen strijdt direct mee om de eindprijs. En okay, dat is het eigenlijk. Okay. En, de, en dan uh, nee, nu ja, gaan we over naar de acht nomineren. Ja, sorry. Uh, <laughs> we hebben een uur toch begrepen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je moet een beetje opschieten, Erik. <laughs> Lola, okay, okay. Lola Rugebrecht van Friends Bar and Kitchen. Uh, dan Delaram. Uh, Verzaski... Saskaria uh, is altijd wel al lastig. Delaram. Van Lambiance Coiffure. Ook uit de Haltestraat, Eigenlijk de overbuurvrouw van, uh, van Lola. Die andere twee die je noemde, zitten die ook in de Haltestraat? Welke andere twee? Uh, ja, die... Lola Ruggebrecht van Friends Bar and Kitchen. Ja? zit in de Haltestraat. En Delaram uh, zit ook in de Haltestraat. Oké, okay. ja. Uh, die, die, die zijn dus overburen van elkaar. Dan hebben ah. we Jim Keur van Autostrijder. Uh, Christy Gansner van Wijn aan Zee. Gillian Lark van Blue Zone Espresso. Waar zit hij? Uh, ook in de Haltestraat, ook een overbuurvrouw. Dit lijkt van op, maar goed ga verder. <laughs> ja, daar wordt dus niet naar gekeken. Oké, okay, nee. Per se naar locatie. Nee, dat uh, want We gaan naar de volgende in de Haltestraat, Weer een paar deuren verder. Martijn Wijsman van Verstegen Wielersport. Wijsman Fietsen. Ja? De, oude, de oude fietshoek op de, op de tolweg, zeg maar. Uh, Joyce Steiger van Holfit. Ja. En dan last but not least hebben we Marcel Buscher van Rabbel. Oké, okay, een aantal van die ondernemingen hebben wij in de uitzending gehad uh, afgelopen jaar. Dus uh, mm -hmm. dat is een goed teken. Uh, hoe loopt het dus met de stemming? Ja, bizar, we zijn nu een week onderweg. En, en net nog even kijken we zitten alweer door de 1500 stemmen. Oké. Okay. Dus dat zijn bijzondere aantallen. Ja, Kun je al, ja. wil je al, mag je al een tussenstand geven? Nee. Ik ken het antwoord, maar ik kan het toch proberen. Ja, tuurlijk. Nou, gaat altijd vragen. Nee, dat Daarom. doe ik eigenlijk nooit. En ik weet dat jij geen antwoord geeft. Dat is ook heel verstandig. <laughs> ja, nee, ik, ik, ja, het, het, is, het is misschien een, een open deur, maar het, het is echt enorm spannend. Ja. En uh, ja. je hebt eigenlijk altijd wel een aantal. ...die dan de koppositie nemen. Je ziet altijd wel, het is nooit zo dat iedereen... ...dat ze bijvoorbeeld alle acht allemaal nou, nagenoeg... ...hetzelfde aantal stemmen krijgen. Zo werkt het niet. Er zijn altijd een aantal die er dan toch uitspringen... ...omdat ze of hele goede social media kanalen hebben... ...een hele grote klantenkring, veel vrienden, whatever, maakt niet uit. En zo heb je dus nu ook, ja, laten we het even zeggen... ...een kopgroepje die, die, die werkelijk nek aan nek gaan ja nou. daar is het heel spannend. Ja. Ik ben heel benieuwd. Tot en met wanneer kan men nog uh, stemmen? Uh, tot de 14e november. En hoe doe ik dat? Doe Wij hebben gestemd, maar hoe doe ik het? Zou ik het nog een keer kunnen doen of niet? <coughs> Maar dat wordt er dan uitgefilterd. Oh, dat is jammer. Op e-mailadressen, uh, ja, op, op uh, IP-adressen. Email IP ja, dus en, ja. en dan zal er, zal er altijd wel een dubbel ding in zijn. Ja, nee, dat dat je maar nooit. He, als mensen willen vals spelen, dan kan het altijd. Nee, ik, ik heb niet de behoefte. Uh, maar je kan dus stemmen via de Zandvoortse Courant, uh, ja? via de website, uh, via de website van Beat Promotion, mijn, uh, mijn bedrijfje. Ja, ja en dan hebben we nog de briefjes in de Zandvoortse Courant. Daar zit altijd het stemformuliertje in. Die uh -huh. kun je uit, invullen, uitknippen of in een andere volgorde. Dat maakt niet uit. En dan inleveren bij Brune. Oké, okay. Nou, ik wil iedereen oproepen die nog niet gestemd heeft om te gaan stemmen. Er is keus genoeg. Het zijn acht goede ondernemers. Dus ik zeg, uh, doe uw keus en uh, stem via internet of via de briefjes. Ik kijk even naar Ben, want die heeft nog wel een vraag, dacht ik. Zo. Nee, de vraag is uh, beantwoord, want in uh, de Zandvoortskrant vond ik geen uh, website... maar ik begreep dat je op uh, Beast Promotion kan stemmen... en ook op de Stanford Krant kan stemmen. Klopt dat, Erik? Ja, dat is correct. Ja, daar staat, uh, staan de acht genomineerden... met gewoon een heel eenvoudig invuloefeningetje. En dan klik je op verzenden en dan uh, komt hij bij ons in de mailbox terecht. Oké, okay, okay, dank. Ik kijk nog even naar Jelmer. Heb jij nog iets te vragen? Hij schudt van nee, dus we zijn compleet geweest, uh, Erik. Nou, dank jullie voor de tijd en de ja. aandacht weer. Ja, top, top, heel op. veel succes met de he. verkiezingen. Het is ja. een leuk gebeuren. Ik ben zelf ook heel benieuwd wie de winnaar wordt. En we gaan dan later wel kijken wat ermee gebeurt. Maar voorlopig is we stemmen. Dankjewel, dankjewel. Nee. Bedankt. Okay. Fijn weekend verder. Jij ook. Dag. Hoi. Dag. Weer een stukje muziek gaan wij praten uh, over muziek en we gaan het hebben uh, over de classic concert, de Mozart productie. Toos Bergen, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Hoe is het met de Mozart productie? Wat, uh, uh, waar gaat het over en hoe mooi is het? Nou, Mozart, uh, de Mozart productie, dat is sowieso heel mooi. Uh, Mozart heeft ons 626 composities nagelaten. Het wordt dan een hele en... lange zit. Dat, nee, dat zijn allemaal verschillende composities hè, die hij heeft gecomponeerd. Oh. En morgen gaan we daar drie van uh, tegen horen brengen. Mm -hmm. waar, onder andere het requiem, het ac-verum en de kreuningsmessen. En uh, dat wordt gedaan door het Promenade Orkest, die begeleidt de, het oratoriumkoor Heilo... En een aantal solisten, waaronder alleen Van Weiland, dat is een sopraan. Suzanne Smit is de alt. Erik Jansen is de tenor en Jaap de Jonge is de bas. En zij worden ook nog begeleid door Peter Alkerk op het kistorgel. En alles staat onder de bezielende leiding van Paul Waarts. Hé, hey, dat is een bekende naam. Ja. Dat klopt. <laughs> Paul heeft, is zelf uh, dirigent van een aantal koren. En uh, hij uh, is ook de organist ja. van onder andere de Agatha-kerk... waar wij morgen dus de uitvoering hebben van Mozart. Hey, uh, ik, ik hoor zo in het snel uh, uh, terrein dat jij drie orkesten hebt. Nee, niet drie orkesten. Eén nou, groot en één wordt ondersteund? Uh, nee, we hebben één orkest. Okay. Dat is het. Het Promenade Orkest. Ja? En zij ondersteunen dus het koor en de solisten. Oh, Oké, okay, zo ben Ja. En wat is een kistorgel? Een kistorgel, dat is een, een klein orgeltje, dat is, je, je weet, de kerk heeft een groot orgel achterin boven, mm -hmm. uh, maar dat, daar kan de organist niet op spelen omdat dat te ver weg is van de andere uh, solisten en, en uh, muzikanten, dan horen ze dat niet goed, dus dan hebben ze op het... Uh, podium Hebben ze een kleiner orgeltje. En dat noemen ze een kistorgeltje. Oh, okay. En dat, uh, dan, daar wordt dan opgespeeld. Uh, de partij die voor het orgel is geschreven. Uh, de, de solisten, zingen die alle drie de stukken? Of zijn er ook uh, wisselingen? Uh, er zijn vier solisten. En zij zingen met name in het requiem. En in de kreuningsmesse. Uh, het, het eerste stuk is dus meer muzikaal? Uh, nee, dat is het, het middenstuk. Het, het Ave is, is muzikaal en uh, het Requiem dat is uh, een, een uh, dat heeft Mozart gecomponeerd in de laatste weken van zijn leven mm -hmm. en uh, hij heeft het niet af kunnen maken. Uh, dat is afgemaakt door zijn assistent. Uh, Frans Schoesmaier. En uh, ja, dat is het uh, eigenlijk op de dag nadat uh, dat hij overleden was, heeft hij Frans Schoesmaier dat uh, afgemaakt op zijn aanwijzingen. En het, ga, het is dus een dode mis. Het, het, het, uh, het, het, ja, het verhaalt na, uh, ja, wat er gebeurt in het leven. En, uh, het, het, het roept gevoelens op: van rouw, uh, angst en verdriet. Maar ook mm. hoop, licht, schoonheid. Uh, je kan, dat, dat kan je zo wel zeggen, denk ik. Ja. Dus, uh, het, ja, ik vind het persoonlijk een heel mooi stuk. Het zijn uh, drie stukken. En, uh, ja. Hoe lang duurt het totale concert? Uh, ik denk dat het zo kwart voor vijf afgelopen is. Dus uh, het begint om half drie en dan hebben we om half vier hebben we een pauze en uh, dan gaan we denk ik om vier uur weer verder en dan denk ik tot kwart voor vijf. Oké. Okay, en de kerk is uh, om, om twee uur open? Uh, die is om uh, nee die is al eerder open. Die gaat om uh, ja kwart over twee uh, is die open. Nee, nee, dat zag ik verkeerd. Hij zegt, nee, dat zou niet kunnen. Uh, om kwart voor twee gaat de kerk open. Dus wij hebben drie kwartier om de QR-codes te, te checken. checken. En uh, om half drie gaat het concert beginnen. Is er nog uh, ruimte voor uh, mensen die nu horen van... goh, dat is, vind ik toch wel interessant en ik wil ook graag naar het concert? Uh, jazeker, we hebben nog kaarten. En wat dus, uh, de kaarten kosten 20 euro en uh, van harte welkom, zou ik zeggen. En hoe is het met de vrienden van Classic Concert? Uh, die, ja, die komen ook. Uh, een aantal daarvan, niet iedereen. Ik bedoel, er zijn ook wat oudere vrienden die uh, moeilijk ter been zijn of uh, een beetje verkouden En die het dan veiliger vinden om toch niet te komen. Dus in verband ook met de corona. Maar uh, ja, die zijn natuurlijk allemaal van harte welkom. De vrienden en de donateurs. En die, uh, er, er, er kunnen nog vrienden bij, begrijp ik. Vrienden, we kunnen nog wel. Ik weet niet hoeveel vrienden kunnen. Altijd vrienden bij. Hebben, ik heb sowieso morgen uh, inschrijfformulieren... voor als je vriend wil worden van Concerts. en Concerts. Uh, ze worden van harte welkom geheten hoor. Want hoe ook, meer vrienden, hoe beter. Hoe beter. Oké okay, Toos, ontzettend bedankt voor de uitleg. Ik hoop dat er uh, de kerk lekker vol komt morgen. Ik hoop het ook, En ja. geniet ervan. Dankjewel, dat zullen we zeker doen. Dankjewel. Dank uh, dag.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 She want me to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 Bon, mira, me ...discode Mozart-stukje uh, deze keer. Wij gaan praten met Rianne van Huiste over de Week van de Pleegzorg. Uh, ik mag wel Rianne zeggen, toch? Zeker, zeker, okay, zeker. Ik al aan de lijn. We hebben elkaar net al even gesproken. Uh, ja. De Week van de Pleegzorg. Uh, waarom is er een Week van de Pleegzorg? Waarom is er een Week van de Pleegzorg? Goeie vraag. Omdat wij... Um, elk jaar is er een Week voor de Pleegzorg... En dat is echt heel hard nodig om toch mensen erop te attenderen... Uh, wat is pleegzorg? En vooral um, denk eens over na of je niet zelf pleegouder kan worden. Want wij kampen echt altijd met tekorten van pleegouders. Uh, Dit dus is natuurlijk echt een om, campagne. Ja, om bij je eerste opmerking uh, te komen. Wat is pleegzorg? Uh, pleegzorg is uh, een vorm van hulpverlening... waarbij kinderen um, of deeltijd of volledig in een ander gezin gaan wonen. Dat zal ik iets beter toelichten. Mm. Het is helaas zo uh, dat in Nederland... Uh, ouders en kinderen problemen met elkaar kunnen hebben. En soms is het dusdanig dat er echt uh, intensieve hulp bij moet. En ik praat nu even vanuit pleegzorg. Er zijn ja. ook veel meer andere vormen. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, als iemand zelf heel veel psychische problemen heeft, uh, heel veel stress. en het op dit moment niet aan kan met zijn kind. dat wij zeggen, goh, uh, dan kunnen wij een weekend, weekendpleeggezin ernaast zetten. zodat je in ieder geval bijvoorbeeld twee keer per maand bij kan komen in het weekend. Dat is een vorm van pleegzorg. Het komt ook voor dat het um, echt uit de hand loopt. En dan hebben we het bijvoorbeeld over um, iemand rijdt in een psychose, heeft geen netwerk, kinderen uh, zijn alleen. Dan hebben we het over crisispleegzorg. We zoeken we mensen die echt nood uh, en kinderen opvangen. We zoeken ook mensen die wat voor een paar maanden een kind opvangen. Met het idee hopelijk gaat het kind wel weer terug naar huis. Want dat is wel echt het streef altijd. Dat is wat wij ook vinden. Uiteindelijk horen kinderen gewoon bij hun ouders te wonen. En als dat niet gaat, wat komt helaas ook voor, dan heb je dat, uh, zoeken we gezinnen of dan blijven de kinderen in die gezinnen. En die voeden echt die kinderen op tot ze volwassen zijn. Oké, okay, ja, dat zijn dat dus, is pleegzorg. een aantal uh, variaties, zal ik maar zeggen. Um, mm -hmm. Er zijn ongeveer 800 kinderen die op de wachtlijst staan om, om uh, geplaatst te worden. Langdurig dan wel kort, uh, voor korte ja. termijn of voor een weekend. Ja. Ja. Uh, hoe gaat dat nou met zo'n wachtlijst? In Nederland, hè? Laat even... ja, ja. Is ja, ja, ja. Dus niet alleen in deze regio, dat zou ernstig zijn. Als je het Wat op deze is, regio betrekt, dan? hoeveel kinderen heb je dan? Ja, ongeveer. Het is een heel ingewikkeld cijfer altijd. Dat zal ik je zo uitleggen. Maar ongeveer 15 is mijn laatste telling. Okay. En dan heb ik het over Eimond zuid Nou, ja, Dat is natuurlijk een wat liever cijfer, maar het is nog steeds vijftien te veel. Ja. En daarbij kan je ook wel optellen dat ik weet dat mensen die bij ons aanmelden... Er zijn altijd aanmelders die eigenlijk bij ons aankloppen. hey ik heb wat nodig. Het soms ook even niet doen, omdat ze weten dat wij het nu niet hebben. Dus daarom is het cijfer soms heel ingewikkeld nou, te okay, bepalen. Is... Ja, het is ja. niet echt een duidelijk cijfer, maar ja, het is toch, toch een richtgetal. En wat je zegt, er zijn 15, uh, 15 te veel. Um, ja, zeker. zeker. Als je nou ja, vroeger... op, op zo'n wachtlijst staat, hè? Ja. En, uh, dan kan ik me ook voorstellen... dat als je, uh, er, er ouders met problemen zijn, maar jij blijft thuis zitten. Dat, soms gebeurt dat, maar we hebben ook wachtlijsten. bijvoorbeeld. Uh, wij hebben van Kenter ook een behandelgroep. En uh, dat ze vanuit de behandelgroep zeggen, nou, dit jochie is elf, en, uh, of weet ik veel, heel oud, en die willen we graag toch weer in een gezin. En dan gaan wij op zoek. En dan kan dat soms langer duren dan gewenst. Omdat we het gewoon niet voorradig hebben, we hebben het gewoon niet. Dus dan blijft een kind uh, wel op een veilige plek, maar niet de fijnste plek, okay, een dat behandelgroep is... op een gegeven moment. Kenter vangt dan in eerste instantie uh, het kind op en die legt bij Oof. jullie het verzoek neer? Ja, het is, kleine, het, is, um, het is zo per keer verschillend dat het ja. moeilijk is uit te leggen. Um, dat kan, dat is een mogelijkheid. Of uh, we werken veel samen met de jeugd- en gezinsbeschermers. En die doen uit huisplaatsingen met de kinderrechter. Dat is natuurlijk echt een vervelende situatie. Ja, kom zo. En die melden bij ons aan. Dus die komen met de vraag. En die zeggen, hé, hey, uh, ik zoek met spoed voor uh, mijn broertje en zusje, zo en zo oud, zoek ik een pleeggezin. En dan gaan wij gelijk met in gesprek. Hebben we wat? Hebben we niet? Gaan we intensief op zoek? Hoe gaan we dat doen? En um, dan is het aan de gezinszorg wat op dit moment gebeurt. Soms moeten kinderen dan toch nog even in een noodoplossing. Of naar even wel naar een buurvrouw of een tante. Of... Dat ja, gebeurt dus, wel. Dus als de rechter zegt uit huis plaatsen. Dan wordt het ook uit de huis geplaatst. Waar dan ook? Ja, in principe wel, ja. Okay. Ja, ja, ja, ja. En nogmaals, wij willen ook benadrukken. Dat, um, wij krijgen de vragen. Wij bedenken het niet. Wij krijgen de vragen mm -hmm. uh, van, goh, we hebben een mm, het komt ook echt wel voor. We hebben een kind op het politiebureau zitten en de ouders is iets overkomen, heb je een plek voor vanavond? Dus wij moeten faciliteren dat een kind in een gewoon gezin even rustig kan verblijven. Dat is ons werk. Okay, uh, Daarvoor dus, zoeken wij altijd mensen. Ja, mm -hmm. uh, daar wil ik ook naartoe. Um, ja. Ik heb op pleegzorg.nl gekeken. Daar is een hele ja. schema in. Uh, ja. hoe, hoe word je in het kort? Nou in het kort, uh, hoe word je pleegouder? Ja, um, er zijn verschillende manieren. Um, Laat ik bij het eerste beginnen, de, de, de, zeg maar een gewone bestandsroute is dat je vaak gaat mensen naar een informatieavond bij ons. Om, om echt te laten informeren wat snelpleegzorg is snelpleegzorg en ben ik wel geschikt. Heel veel mensen vragen zich dat ook af. Nou, we hebben binnenkort bijvoorbeeld eentje, wij werken de campagne, doen we echt samen met onze collega's van Level, Parlan en Willem Schikker. En doen we gezamenlijke informatieavond online op 16 november. Dat kan je ook allemaal vinden op Open Je Wereld. Uh, vaak beginnen mensen daarmee, om zich gewoon eens goed te laten informeren. Waar gaat dit nou eigenlijk over? Ben ik geschikt? Als je dat serieus overweegt en je denkt, nou ja, nee, ik voel een vlammetje in mij, hier wil ik wat mee. Dan kan je je aanmelden, vul je natuurlijk je papiertjes in. En dan uh, word je uiteindelijk uitgenodigd voor een training. En wij trainen mensen in uh, een aantal avonden echt op het pleegouderschap, dat je goed begrijpt waar dit over gaat. Wat, wat zijn dan een beetje de onderwerpen van zo'n training? De onderwerpen kunnen uh, zijn... Wat ik een hele belangrijke vind is samenwerken met ouders. Is dat je echt uh, voelt dat je het voor een gezin doet. Niet alleen voor een kind. Dat je goed voelt dat als het misschien niet even goed is gegaan bij iemand thuis... dat het niet een schuld van iemand is. Maar dat het ook is dat dingen soms gebeuren in het leven. Dus dat je niet de betere ouder gaat uithangen. Maar dat je echt denkt, oké, okay, ik heb wel die mogelijkheden... dus we gaan het samen doen met de ouders... Die geef een plek nu voor in het gebeuren. Dat betekent niet dat ze elke dag op de koffie zitten bij je... maar wel dat je ze erkent. Dat is iets, een heel belangrijk onderdeel van ons. Dat mensen zich dat goed realiseren. Nou, je, neemt, je neemt niet echt de, het ouderschap over, toch? Nee, op dat moment de dagse verzorging. Juist. Maar um, er zijn nog wel degelijk ouders. En die zijn altijd belangrijk. Altijd. En dat vinden wij een belangrijk punt om te onderstrepen. Mm -hmm. Um, ik, ik ga even chargeren, soms zo duidelijk te maken. Als jij een pleegkind in huis hebt en jij denkt, na een maand, ik ga naar de kapper toe. Is dat heel fijn om dat even met een moeder te overleggen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is de energie van, uh, jij bent ook belangrijk en je hoort erbij. En je hebt ook zeker nog heel veel te vertellen. Dus dat is een onderwerp van onze toptrainingen. Maar ook, de, ja, wat voor gedrag kom je tegen? We hebben wel veel kinderen met trauma. Je hebt veel geweld meegemaakt of gezien. Of uh, nou ja, dat is van allerlei uh, uh, veel verwaarlozing. Dus je ziet ook wel dat kinderen soms zich wat anders gedragen dan je, van je misschien je eigen kinderen kent. Nou, daar zijn wij heel erg voor om dat uh, wel echt te begeleiden. Er is altijd een goede begeleiding op een plaatsing om dat wel heel erg te, samen te doen, om dat te gaan doorgronden. Wat gebeurt hier? Dus daar is in de top ook wel aandacht voor. Nou, hoe werkt het een beetje met de ondertoezichtstellingen, met de kinderrechter, met vrijwillige plaatsingen? Nou, dat is nu uh, in ieder geval te veel om uit te leggen, maar dat is ook wat erna aan de orde komt. En er worden heel veel um, ervaringsoefeningen gedaan. Dat je gaat voelen hoe het is. Hè, voor een kind is het in eerste instantie helemaal niet zo leuk om uit huis te gaan. Hoe moet dat voelen? En hoe kan je de pijn wat verzachten als uh, pleegouder? En gelijk met die training, of eigenlijk kort daarna... word je daar ook op gescre word je gescreend. En dan word je dus heel goed gekeken. Wie ben jij nou? Hoe voed jij op? Wat is jouw achtergrond? Allemaal informatie um, die je weer gebruikt in je pleegouderschap, Die wij uh, gebruikt in de begeleiding. Hey. Vooropgesteld. Je hoeft niet een ideaal iemand te zijn. Nee, die bestaat niet. Maar het is wel fijn als je weet waar je eigen uh, triggers bijvoorbeeld zitten... En dat je echt ook wel durft na te denken over je eigen gedrag en aanpak. En dat je dat misschien dus moet bijsturen af en toe bij een pleegkind. Gebeurt dus het nog wel eens dat jullie tegen de mensen zeggen van... Ah, uh, het is goed bedoeld, maar uh, het gaat het niet worden? Ja. Ja, komt zeker voor. komt zeker voor. En dat kan zijn omdat je denkt... nou, mensen, even als voorbeeld weer... Hè, die, die willen toch het veel te ouderschap overnemen. Dat zou kunnen. Uh, maar soms uh, ook wel... Uh, dat je mensen beschermt. Ik, jij, vroeg, jij begon met je vraag, hè, hoe kan je pleeghouder worden? Ja. Een ander project dat we hebben is bijvoorbeeld specifieke werving. En dat zie je, zie je ook op onze site. Als, je, als wij een, um, soms een kind hebben waarvoor we echt geen gezin hebben... dan ga ik samen met een collega net zo lang op zoek tot we het hebben gevonden. Dan maken we soms zo soort zoekopdrachten van, anoniem natuurlijk. En daar kunnen ook mensen op reageren. En dat is een andere manier van binnenkomen. En dan, dan koppel je al meteen een gezin aan een kind. En dan ga je die alsnog screenen. Oké, okay, dus er zijn diverse mogelijkheden om, uh, ja. om, gast, ja. om, om ja. pleegouder te worden. Staat er eigenlijk een financiële vergoeding tegenover? Ja, ja, ja er is zeker een vergoeding. En, uh, dat Niet is dat dat het belangrijkste is, de... is maar... Nee, nou het is wel goed om te weten. Er zijn ook weer twee varianten. Elke pleeghouder krijgt een vergoeding. Het is een dag of een maand vergoeding. En die is uh, ooit uitgerekend of die wordt elke keer uitgerekend... op basis van uh, nou ja, wat een kind kost. Wij hebben daarnaast ook wel een speciaal project nog. En dat heet uh, projectgezinnen. En die krijgen ze ook een deel in dienst bij ons. En dat heeft oh. ermee te maken dat deze mensen daardoor ook vaak minder kunnen werken zodat ze meer tijd voor de pleegkinderen hebben en de therapieën en alles eromheen. Okay. Dat is het project Gezinnen. Het is een, uh, een waterval van informatie. Uh, Echt hè? Mag, ik het, mag <laughs> ik het samenvatten? Dat je eigenlijk alles terug kan vinden op pleegzorg.nl? Uh, ja, en je kan ook op de sites heel goed kijken van Kenter, of van Parlan, of van Level. En dat bedoel ik, er zijn en... er zoveel. Ja, er zijn er veel hè. Wij zijn de hoofdraannemer in de Juist. regio. Ja. Dus als ik ja. uh, bij jullie kijk, www.pleegzorg.nl, ja. vind ik alle informatie die ik nodig heb. Ja, en ik ben de zult van kenter, dus dan kijk je naar kenterjeugdzorg. Okay. Nou, dan, uh, dan komen de mensen ja. uit. Ik hoop voor jullie dat er een aantal mensen die dit gehoord hebben gaan reageren. En ja. uh, misschien dat we er later nog eens op terug kunnen komen. Is helemaal goed. En dan in een okay. kleine hele kleine brokjes. Hè? Er is veel te vertellen. Ja, er is heel veel te vertellen. Dat, heb, <laughs> dat gaan we nog een keer uitzoeken. Rianne, ontzettend is... bedankt. En ik wens je een prettig ja. weekend. Jij ook hè, dankjewel. Dankjewel voor Zandvoort en de regio. Ja, we hebben een grote agenda gekregen. En eigenlijk moeten we beginnen met, uh, met zingen van Sint Maarten Sint Maarten. De koeien hebben Staten. Die heb ik ook gekregen van uh, Gert Jan. En dat is natuurlijk een, uh, een aanrader om te komen zingen bij Pluspunt. Uh, in pluspunt wordt er gezongen de Sint Maart liedjes op de 11e van de 11e. En je kan langskomen tussen 5 en 7 uur. En uh, als beloning krijg je wat lekkers. In het Zandvoorts Museum is tot 21 november nog de Jan Lammers tentoonstelling te zien. En zoals besproken vandaag is van het, in het HDMZ vanaf vandaag de tentoonstelling Colorful China te zien. En uh, we hebben de openingstijden gehoord, woensdag en vrijdag, zaterdag en zondag. En ook bij Pluspunt, misschien ook wel een belangrijke bijeenkomst. Hoe herken je wat je ziet? We kijken naar elkaar om in Zandvoort, maar ja, herkennen wij ook wel wat we zien? Hoe herken je een mantelzorger? Uh, hoe herken je verstandelijke beperking of autisme? Hoe herken je of iemand zijn laagletterlijkheid verbergt en verstopt? Al dit soort vragen die uh, komen aan de orde in de blauwe tram. En dat is om 19 november tussen 11 en uh, 1. Je moet je wel opgeven. Dus uh, wil je daarheen, meld jezelf bij uh, info@fipzandvoort.nl En dan uh, krijg je de verdere bijzonderheden. Overigens, alle activiteiten van Pluspunt die staan uh, op de website. En maar iets gaat er niet door. Ja, dat klopt inderdaad. Aanstaande maandag stond het alzheimer treffpunt uh, gepland. Maar vanwege de aangescherpte coronaregels uh, zien zij uh, dat niet doorgaan. Dus uh, dat gaat niet door, maar dat was uh, okay, begin nou, deze week bekendgemaakt. Ik denk dat al gemaakt. dat soort informatie toch wel op de uh, ladder staat van het uh, pluspunt. Uh, we gaan natuurlijk nog veel meer cultuur doen, want we hadden de dagen al uh, besproken. Nou, dat is uh, vanaf uh, 12 de Cultuurmaand is van 6 tot 28 november. Kijk op cultuuragendazandvoort.nl. En dan heb ik nog een verhalenmiddag. En die is uh, op 8 november tussen 2 en half 4 in de Blauwe Tram. En dat gaat over de zee neemt en de zee geeft. Dit was Goedemorgen Zandvoort. De techniek was in handen van Jelmer. Redactie en medepresentatie Gert-Jan. En ik wens jullie, mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Dat wens ik iedereen ook. Bedankt.